Zit van der Linde met het NOS journaal. De Verenigde Naties eisen dat er een einde komt aan mensenrechtenschendingen in Venezuela. De hoge commissaris voor de mensenrechten schrijft in een rapport dat de Venezolaanse regering doods inzet om jonge mannen te doden. Vervolgens wordt gedaan alsof de slachtoffers criminelen zijn die zich hadden verzet bij hun arrestatie. Het zou gaan om duizenden mannen per jaar. Omwonenden van Schiphol reageren verbijsterd op het plan van minister van Nieuwenhuizen om de luchthaven vanaf 2021 weer wat te laten groeien. De bewonersorganisatie Schiphol noemt het argument dat er stillere vliegtuigen komen een sprookje. Het stoort de omwonenden ook dat de luchtvaart kennelijk niets hoeft te doen aan het klimaatakkoord. Vier op de vijf jonge joden in de EU zegt dat het antisemitisme in hun land de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Vooral op internet en sociale media komen ze veel antisemitisme tegen, maar ook in het openbaar, de media en de politiek. Voor het onderzoek werden ruim 2700 joden onder de 35 jaar in de hele EU ondervraagd. Nationaal park De Hoge Veluwe heeft wilddoorgangen naar naastgelegen bossen afgesloten met hekken. Het park is het zat dat er zoveel herten naar binnen komen en heeft geen zin om die af te schieten. Ook wil het park beslist voorkomen dat er een wolf naar binnen komt. De directeur van De Hoge Veluwe zegt dat Nederland volslagen ongeschikt is voor wolven, die bovendien niet mogen worden afgeschoten. Er is opnieuw twijfel ontstaan over een portret dat Vincent van Gogh heeft geschilderd. Jarenlang werd gedacht dat het een zelfportret was. Tot in 2011 werd geconcludeerd dat het niet Vincent, maar zijn broer Theo was. Na nieuw onderzoek zegt het Van Gogh Museum nu dat niet valt vast te stellen wie het is. En daarom heet het doek nu zelfportret of portret van Theo van Gogh. En het weer. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Minima vannacht tussen de 12 en 15 graden. Morgen in het zuiden weer geregeld zon. Elders meer bewolking. Het wordt dan 19 graden in het noordwesten... tot 27 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren.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 Bij Pixel Radio Show 1340 uur 2 hier op ZFM Zandvoort. En in het late uurtje gaan we nog luisteren naar prachtige nieuwheidsmuziek. Zoals dit um, album van Masako. Uh, Masako heeft uh, Underwater Whispering uh, gemaakt. Heel leuk hoesje, trouwens, met een, een beer en een meisje onder water. Uh, met een uh, uitzicht op een berg in zee.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 Peaceful Radio. Thank you.